4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Staatssecretaris Wekers vindt dat er niks mis is met het CDA-plan... om mensen te stimuleren hun hypotheekschuld sneller af te lossen. Hij zei dat bij de EO op Radio 1. Het CDA stelde gisteren voor mensen die aflossen een belastingvoordeel te geven. En de oppositie omarmde dat plan, waardoor er een kamermeerderheid voor is. Minister De Jager wilde er gisteren niet veel over zeggen... maar hij erkende wel dat de woningsschuld in Nederland erg hoog is... Wekers is in opdracht van de Eerste Kamer al bezig met een brief... over alle onderzoeken naar de hypotheekrenteaftrek. Daarin neemt hij het CDA-plan mee. De bewoners van de flat boven winkelcentrum Het Loon in Heerlen... mogen morgen naar hun appartement terug. De flat werd begin deze maand ontruimd vanwege instortingsgevaar. Een deel van het winkelcentrum is inmiddels gesloopt. In de flat zijn gas, water en licht inmiddels weer aangesloten. De tientallen bewoners zijn al even in hun huis teruggeweest... en kunnen er vanaf morgen ook weer slapen. Eigenlijk was het de bedoeling dat de winkels die niet zijn gesloopt... morgen ook weer open zouden gaan. Maar dat kan waarschijnlijk pas in februari. De oprichter van verslavingskliniek Addiction Care in Veldhoven... moet de cel in omdat hij in augustus met zijn auto is ingereden op een vol terras. Hij krijgt acht maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk... voor poging tot zware mishandeling. De man was onder invloed van drank en wiet toen hij ruzie kreeg in een café in Oerle. Vervolgens stapte hij in zijn auto en reed hij achteruit het volle terras op... Twee mensen werden geraakt, maar ze raakten niet gewond. De man was de grondlegger van Addiction Care in Veldhoven. Een directeur van de kliniek maakte eind vorige maand amok in een vliegtuig. Hij zou ook onder invloed zijn geweest van drugs en alcohol. Turkije roept zijn ambassadeur terug uit Frankrijk. Aanleiding is een stemming van vanmiddag in het Franse parlement. De parlementariërs namen een wet aan... waarin het ontkennen van de Armeense genocide... begin vorige eeuw strafbaar wordt gesteld. De afgelopen dagen dreigde de Turkse regering al met sancties... als Parijs het wetsvoorstel zou aannemen. Volgens de regering in Ankara zijn er tijdens en na de Eerste Wereldoorlog... Armeniërs in Turkije gedood, maar is er van genocide geen sprake. De Turkse premier Erdogan zegt dat president Sarkozy... met de wet stemmen wil winnen bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. In Frankrijk leven zo'n 400.000 Armeniërs. Post NL heeft een serie postzegels uitgegeven met afbeeldingen van astronaut André Kuipers. De oplage is beperkt en de zegels zijn via internet te bestellen. Op de zegels is Kuipers op zijn vorige ruimtereis en tijdens een trainingsmissie te zien. En er is een afbeelding van het ruimtestation ISS. Het initiatief is genomen ter gelegenheid van de ruimtevlucht van Kuipers die gisteren begon. Het weer bewolkt en zacht. Morgen eerst droog. Aan het einde van de dag regen en kans op windstoten. Het wordt ongeveer 10 graden. Zaterdag droog met wat zon. De kerstdagen bewolkt, maar wel zo goed als droog en zacht. ANEB Verkeersinformatie het is veel minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag. Rond vier grote steden staan een paar bescheiden files. Wel zijn er problemen bij Rotterdam op de A20... en de dagelijkse file op de A4 is vrij lang... Van Amsterdam naar Den Haag meten we nu 6 kilometer fieden tussen Roelofarensveen en Hoogmade. Ja, dan de A20. Ik zei het al, van Gouda naar Rotterdam, daar is nu veel vertraging. Tussen Knopend Gouwe en Knopend Terbrechtseplein staat 11 kilometer fieden. is een ernstig ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht. zijn er nog wel twee over, maar het opruimen gaat nog lang duren. Dus het verkeer van Gouda naar Rotterdam kan veel beter omrijden. Dat kan via Den Haag over de A12 en de A13.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 WPRO, Villa WPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1. Onze twee vaste panelleden van Klinkende Munt zitten hier al in de studio. Ewald Engelen en Joop Schippers. En zullen nog heel even moeten wachten voordat zij los kunnen barsten over Europese centrale banken. Banken die goedkoop geld kunnen lenen, terwijl wij ten onder gaan omdat we onze rente helemaal niet meer kunnen betalen. Afijn, daarover straks allemaal in Klinkende Munt. Maar eerst Eurobureau. De eurocrisis. Wat heeft die ons eigenlijk gebracht? Hoofdpijn? Wellicht een enorme angst voor de toekomst. Wat het ook is, in ieder geval een diarree van nieuwe termen: big bazooka, credit default swaps, haircut spread, Europeusplak stability bonds, junk status, Mercosur, EFSF, ESM, euro, euro, rating triple E, etc. Knoflooklanden. Ja. Knoflook, Gordel ook, Redemption Fund... Deauville, Mercosur, Bazooka... Standard Poor's, Ratings... AAA en ga zo maar door. Het afgelopen jaar, nu zou je denken... kijk, um, na zo'n turbulent jaar... Hè, moet Europa veel dichter bij de mensen gekomen zijn. We hebben straks nog wel even uh, over... Maar de communicatie van Europa... dat blijft natuurlijk een complete ramp. Hè, als je dit soort uh, terminologie verzint... komt uit de koker van gespecialiseerde media... maar vaak ook van de instituties in Brussel zelf... en ook maken. van die politici. Denk ik ja, ik ja. juristen. En, en juristen ook. Begrijpen ze het zelf nog wel, denk je? Nou, dat valt, dat valt nog maar te bezien. Want veel van die woorden... die uh, worden in het Engels verzonnen. En ik merk vaak bijvoorbeeld in Brussel... Hè, zeker bij uh, collega's uh, van nieuwsmedia... zoals bijvoorbeeld de persagentschappen... Die, bij God niet hoe ze dat dan moeten, uh, moeten gaan vertalen. Nou, vanochtend belde ik even met uh, professor Hendrik Vos van de Universiteit in Gent. Hij doseert daar uh, politieke, of zeg maar Europese politiek. En ik heb aan hem gevraagd om vier uh, nieuwe termen even te verklaren uh, in 50 uh, seconden, een beetje in tweets. En mijn eerste woord dat ik hem voorlegde, uh, uh, dat was pixlanden. Dat zijn de de perifere landen die moeilijk of niet meer aan geld raken op de financiële markten. Dus het gaat om Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje. Samen is dat bigs. En eigenlijk moet ook Italië erbij, misschien ook België, maar dan bekt het wat minder mooi. Six pack. Dat zijn zes Europese wetten die ervoor moeten zorgen dat Europa meer toezicht krijgt op de economie van de lidstaten. En zeker op de begrotingen van de lidstaten. En wie zich niet houdt aan de Europese regels, die kan een boete krijgen. gulden regel. De guldenregel daarmee wordt een afspraak bedoeld om in de grondwet van elk land te zeggen dat een land zijn begroting op orde moet houden. Fiscaal compact. Dat is een nieuw verdrag dat we gaan sluiten, een begrotingsverdrag, waarbij dat we begrotingsdiscipline min of meer in marmer zullen bijtelen. Wellicht zullen we dat met 26 van de 27 lidstaten doen, want de Britten willen niet meedoen. Nou ja, de ik denk dat Hendrik Vos eigenlijk gewoon Mr. Europa moet worden. Niks van Rompuy met haiku's. En de, gewoon deze man is volstrekt helder. Ja, en dat fiscaal compact, je gelooft het of niet... maar dit, dit woord bestaat nog maar drie weken. Ik heb het teruggevonden in de verklaring... zeg maar het verslag van Herman van Rompuy... van die beroemde uh, regeringstop in Brussel van twee weken geleden... waar dan dat conflict Merkel, Sarkozy, uh, Cameron uh, optrad. En ik zat dit te lezen. Ik dacht eerst, pakt, pakt, het compact. Het moet, moet gewoon een schrijf. Fout zijn maar nee, hè, het uh, fiscale compact, er zullen we mee geteisterd worden het komende jaar. Maar ik kijk het in, in elk geval de prijs van de slechtste vertaling van zo'n uh, zo Europees uh, woord hè, dat mm -hmm. meestal verschijnt in het, in het Engels. Die wil ik uitdelen aan het Europese parlement, um, want dat parlement kwam dit jaar met de Nederlandse vertaling van credit default swaps. Nou, guess. Kredietverzuimswaps. Krediet swaps. Je krijgt het echt niet over je lippen. En dat is echt waar. Dat staat officieel in de tekst. Dat hebben ze wellicht verzonnen in die gebouwen in Luxemburg... waar de vertalers zitten. Waar al die documenten uit het Engels of uit het Frans... in al die 21, denk ik, andere mm -hmm. Europese talen vertaald moeten worden. swaps. Ja, nee, u herhaal het nog maar eens een paar keer. Maar de vraag is inderdaad... Nee. De vraag is, Fred, jij bent uh, elke week in Brussel of in Straatsburg voor ons... Versta jij die taal nog? Of is dit een soort ongewild esperantel geworden wat niemand ja, meer spreekt? Het is een typische stolp uh, de taal. Hè? Dus iedereen zit daar uh, onder een stolp. En voor je het weet, het, uh, gebruikt iedereen die terminologie onder elkaar. Europarlementariërs, Europees commissarissen. Zo wordt er ook gedebatteerd. is natuurlijk geen hond die daar nog uh, uh, wijs uit raakte. Dus aan het eind vroeg ik aan Hendrik Vos uh, nog even... of dit afgelopen turbulente jaar Europa nou echt dichter bij de mensen heeft gebracht. Europa zat in elk geval vaker in het nieuws dan ooit tevoren, maar langs de andere kant, dichter bij de mensen. Ja, daarvoor is het misschien allemaal toch wel wat te chaotisch. En als je merkt dat zelfs experts er niet meer wijs aan uit raken en, en dat ook de meningsverschillen onder economen zo groot zijn geworden, ja, dan wordt het heel moeilijk om, om als burger nog te weten wat je er precies van moet denken. Het is gewoon heel chaotisch, die toestand waar Europa op dit moment in zit en waar Europa wellicht nog wel een aantal maanden, misschien wel jaren, door zal moeten bloederen. Ja, we gaan gelijk naar onze panelleden Joop Schippers, arbeids- en emancipatie-econoom. En Ewald, Engelen, hoogleraar financiële geografie. Ewald, even hierop inhakend. Hè. Uh, het is natuurlijk wel buitengewoon komisch, al die termen, et cetera, et cetera. Maar als je er even serieus naar kijkt, twee seconden, dan het kan toch ook niet anders. Want je moet er toch niet aan denken dat elke keer als een politicus in Europa zo'n term in zijn mond neemt. En wat moet je anders in je mond nemen? En die gaat hem vervolgens uitleggen. Dan zijn we binnen een hele korte tijd heel erg gek. Ja, nee, zeker. Ik wil wel wat zeggen over uh, of dit nou inderdaad Europa dichter bij het ja. electoraat gebracht heeft. Er stond anderhalve week geleden een uh, lang stuk, een groot stuk van Luc van Middelaar. Tekstschrijver van Van Rompuy in het ja. NRC Handelsblad op zaterdag... waarin hij dus inderdaad aangaf dat de, de heibel, de turbulentie rond Europa, euro... dat dat inderdaad uh, toch een zege is... omdat dat de euro en het Europese integratieproject... dus dichter bij de burger gebracht zou hebben. Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Want het enige wat je gezien hebt is natuurlijk toch een cacophonie aan termen. Het is... Uh, allemaal ingegeven, toch door allerlei erg technocratische sentimenten. En het enige wat. En verhullend vaak ook, hè? Verhullend, absoluut. Ik bedoel, er was uh, ook onlangs in het NRC Handelsblad, gisteren of eergisteren. een column waarin aangegeven werd dat de grote jubelterm op dit moment is. om alle stabiliteit te noemen: mm -hmm. Stabiliteitsfonds, Stabiliteitspact, Stabiliteitsmunt. You name it. St bonds. Stabiliteitsbonds. <laughs> het is, en dat, dat is natuurlijk allemaal verhullende termen. Want als het afgelopen jaar ons iets gedemonstreerd heeft dan is het wel de instabiliteit van ja. de euro. En ja. de instabiliteit van de Europese Unie. Ja, het is maar realisme. Je, je roept je stabiliteit Dat is, dat is stabiliteit ook zo, absoluut. Je, ja, ja, ja, ja, je, je probeert hebt het, het te realiseren. Heb jij hetzelfde gevoel dat het helemaal niet dichterbij gekomen is... bij jouzelf bijvoorbeeld of bij anderen... maar dat je denkt, hoe word ik uit deze brei nog wijs... behalve dan dat ik eigenlijk alles wat ze zeggen niet meer geloof? Nou, ik denk dat er wel een heleboel burgers zijn... die het afgelopen jaar toch meer zijn gaan nadenken... Uh, over wat ze, hoe ze zich eigenlijk tot Europa verhouden. En ik denk dat dat wel winst is. Ik bedoel, die hele technologie... En over wat er allemaal op die financiële markten gebeurt. daar begrijpen gewone stervelingen al niets van. En ik vraag me af of al die mensen die al die ingewikkelde termen gebruiken, of die ze wel begrijpen. Als ik ik spreek... begrijp ze. Ja, jij ja, ja, ja, ja, wel. Maar als ik, vorige week, als ik als het vorige week de Tweede Kamer hierover hoor debatteren. En als ik bij wijze van spreken denk aan de parlementaire enquêtecommissie en hoe die deze termen gebruikt. Hoe de mensen er dan bij kijken alsof ze het woord eigenlijk voor het eerst op een papiertje zien staan... Dan maak, euh, dan maak je mij niet wijs... dat die ook precies weten waar ze het over hebben. Ja, je kan ja. Nog, Fred, uh, ja ik kan nog even. een vraag aan de economen... wat ik, wat ik me nu ook af, afvroeg... want het is natuurlijk ook allemaal deels macro-economie... of die turbulente jaar... nu de economie als such... dichter bij de mensen gebracht heeft. Nou, dat gaat volgend jaar in ieder geval wel gebeuren. Want we weten dat. Oh, dat je het voelt in je portemonnee. Ja, precies, ja. zo is dat. Maar dat is natuurlijk de manier waarop de economie altijd nader komt tot de burger. Ja. Dat loopt via gewoon dunner wordende portemonnees. En we hebben natuurlijk toch dat we kunnen verwachten: CPB twee weken geleden 90.000 werklozen erbij. Uh, twee kwartalen krimpen in ieder geval. En ik volg Recessie vermoed, is dat dus? Recessie. Ja. Uh, ik vermoed dat dat nog een optimistische raming is. Uh, ik denk dat we inderdaad een langere periode tegemoet gaan. waarin er niet of nauwelijks economische groei is. En dat betekent dus dat we met z'n allen. we zijn aan het groeien, niet omdat we meer mensen binnenkrijgen, maar omdat mensen ouder worden... dat we dus veel meer krimp en pijn met elkaar moeten gaan verdelen. Nou, daar zijn wij volgens mij in Nederland erg slecht voor toegerust. Ja, en, okay. dat en al helemaal in niet aan gewend. Do en al helemaal niet Sorry? aan gewend. Joh. En, en helemaal niet meer aan gewend. Ik bedoel, hm. dan, ik zeg, met name de je generaties van... Je kan beter maar van, van de ene crisis in de andere donderen. want dan Nee, ben je eraan nee, nee. nee, nee dat <laughs> is zo is het ook weer niet. <laughs> Oké. Okay, um, we zitten toch al midden in Europa. Laten ja. we daar toch nog even blijven. Want uh, wij gaan het dan allemaal wel in onze portemonnee voelen. Gelukkig is er nog een sector... waar uh, geld buitengewoon <laughs> makkelijk binnenstroomt... tegen bijna nul rente. Enorm veel geld tegen lage rente. Dat zijn de banken. Die zijn door de Europese Centrale Bank... hebben die voorbij naar 500 million, miljard, uh, sorry, miljard, miljard ja. aan geld kunnen lenen... tegen inderdaad een bizar lage rente van knap 1%. Ja. En uh, Ger, jij zei het uh, vanmiddag heel mooi tegen mij... dit, dit gebeurt in de hoop... Dat als... deze landen dat geld dan vervolgens weer steken in bijna failliete landen. Ja, ze willen daarmee. De, de bedoeling is een stille hoop. Want ze kunnen de banken niet dwingen. Maar dat ze daarmee die schuldpapieren van de met name zuidelijke landen op gaan kopen. En hier begint gelijk. Uh, dat uh, dat helpt die landen. Dat betekent dat het niet overslaat aan uh, landen waar we dan echt een probleem mee gaan krijgen. als die in de shit komen: Italië, Spanje. Ja. Maar daar begint de verwarring. Want dan lees je in één krantenartikel. Een woordvoerder die in mijn ogen twee tegengestelde dingen zegt... die zegt aan de ene kant, een woordvoerder, de -woordvoerder van, van de ING, van een bank... Ja. die zegt, dat gaat helemaal niet gebeuren. Die banken die gaan die leningen lekker stoppen op, in hun op, eigen op. schulden die ze ja, hebben ja, opgebouwd. Zeker. Hooguit gaan ze die lenen aan hun eigen klanten. En verderop zegt hij, ja, heel misschien is staatspapieren aan van Italië en Spanje... Wat is het nou? Wie van jullie wil daar iets verstandigs Kijk, wat er, wat er nu gebeurd is, is dat uh, er moet, uh, de komend jaar moeten er enorm veel uh, schulden uh, geherfinancierd worden. Het zijn overheidsobligaties, maar ook uh, schuldpapieren van banken, van banken ja. die dus een bepaalde looptijd hebben. En uh, toeval heeft het uh, zo bedacht dat er met name in de eerste helft van 2012 enorm veel van dit soort kortlopende en langerlopende schuldpapieren... geherfinancierd moeten gaan worden. Dat betekent dat er gewoon liquiditeit in de markt moet zijn. Uh, ECB Geld. heeft een mandaat. Geld. Ja. Uh, ECB heeft een mandaat... waarin uh, uitdrukkelijk verboden wordt... dat ze direct de overheden financieren. Want dat is waar Duitsland altijd zo doodsbang da voor is. Du Duitsland he? is daar doodsbang voor, want die vrezen dus... Nou, ten eerste breekt het het mandaat. En dat mandaat is onderdeel van een afspraak... die ze in een grijs verleden met Frankrijk gesloten hebben. Dus daar mag niet aan gemorreld worden. Tweede is dat ze bang zijn voor opjagende inflatie. als de ECB dat wel gaat doen. Dus de ECB heeft een truc bedacht. En die truc is dat je dat dus niet direct in landen stopt, maar dat je dat. In banken stopt. Dus ze hebben nu 500 miljard euro ter beschikking gesteld met een looptijd van drie jaar aan banken, inderdaad, tegen minime rente. Ja. En de hoop is dat banken dat gebruiken gaan om vervolgens de landen te gaan herfinancieren. De hoop is, want je kan ja. banken niet verplichten, niet dwingen om dat te doen. Je kan dat niet oormerken. Nee, dat, nee, dat, nee dat, dat kan gift. niet. Want het zijn ja. natuurlijk, banken zijn commerciële organisaties, uh, for profit, uh, private instellingen. En je kan bank niet verplicht om dat te doen. Wat hey. er wel gaat gebeuren, dat kunnen we allemaal op onze klompen aanvoelen. dat de nationale centrale bankiers de telefoon pakken. en tegen hun bestuurders van banken zeggen: jongens, zorg er nou voor Doe dat we dat, dat nou wel, netjes dan dan wel netjes doen. Ja. Maar garanties zijn er niet. Dus het is erg gebaseerd op hoop, maar. Het belangrijkste is, en daar begon uh, Tessel ook al mee, dat dit banken natuurlijk ook een heel fraai, heel goedkoop en heel makkelijk zakcentje geeft. Mm -hmm. Want je leent voor 1%, je zet het weg voor 6%, de 5% steek je in je eigen zak. Ja. En de hoop is dan dat dat gebruikt wordt om de eigen buffers aan te zuiveren. Ja. Maar de vrees vreugd is was. dat het gebruikt wordt om de eigen bonussen te betalen. Ja, ja. Nou, Joop, denk jij denk maar, je dat ook, Joop, inderdaad? Nou, het... het risico zit er natuurlijk in, maar uh, het heeft inderdaad wel het effect. Uh, bedoel, dat is toch, uh, nou ja, ik zou maar zeggen... Uh, regen op een uitgedroogd land. Uh, bedoel, er gaat niet onmiddellijk iets groeien... maar op een gegeven moment wordt het wel zo nat... Uh, dat er misschien toch wel weer iets gaat groeien. Dus bedoel, ik um, heb ook eigenlijk het vermoeden... dat dit niet de laatste keer geweest is... dat de Europese Centrale Bank dit gedaan heeft. Dat we nog wel een keer mm -hmm. uh, zo'n operatie krijgen. Nou, als dan, daar zeggen, ING en al die andere banken... allemaal hun eigen klantjes bediend hebben... ja, dan komt misschien toch weer het moment... dat ze zeggen van, nou, dan zijn er misschien toch ook nog wel... Alweer, uh, maar ja, Joost, ze zeggen ook dat we niet alle tijd in de wereld hebben. Het moet allemaal razendsnel gebeuren. Want, want wat er gisteren he. gebeurt, dat gebeurt ja. vandaag niet. Et cetera. We kunnen daar niet weken op wachten. Gaat op korte termijn. Gaan op omvallen staande landen gered worden door deze maatregelen. Ja, mag, mag, mag, mag ik op een paradox wijzen? Kijk, wat we nu met die omvallende... Als je op wel op... die vraag beantwoorden. Ja, zeker. Wordt, <laughs> uh, wat we doen met die op omvallen staande en landen... is dat in ieder geval Duitsland altijd sterk zegt... van we gaan deze landen niet onmiddellijk helpen. Want wij willen eerst dat ze binnenslands, binnenshuis... orde op zaken stellen. En, en dat doen, dan dan doen, doen ze dan met, dat met de term moral hazard. Ja. Op het moment dat wij er dus gewoon maar poen in stoppen... dan wordt, beloon je eigenlijk slecht, slecht gedrag. Nou, we zijn heel streng in het toepassen passen van dat uh, uh, wetsartikel, dat geloofsartikel om dat zomaar te noemen, op, uh, op landen. Maar wat er nu feitelijk gebeurt is dat we uh, banken die vreselijk slecht gedrag vertoond hebben dat we die op dit moment aan het belonen zijn via deze goedkope leningen en de mogelijkheid om makkelijk geld te verdienen. Ja, die en waarom banken? vinden we het wel erg als het om landen gaat? En waarom vinden we het, en ik moet dat woord toch echt gebruiken, verdomme niet erg als het om banken gaat. Dat zou eigenlijk mijn inziens anders Mogen zijn waarom is de ECB streng tegen landen en waarom zijn ze zo soepeltjes ten opzichte van banken? Ja. Ik vind het een schande. Ja. Ook al is het wellicht nodig om überhaupt ervoor te zorgen dat we de komende maanden geen ineenstorting van de eurozone krijgen. Maar gaat dat precies? Want dat is uiteindelijk het doel: dus we moeten die landen redden ten einde de euro te redden. Gaat dat gebeuren? Een voorspelling. Dat gaat, dat gaat ongetwijfeld gebeuren. En in die zin is het ook, nou ja, laat ik zeggen, de strategie zoals die onder leiding van Duitsland gevoerd wordt, is inderdaad een strategie om het bijna steeds tot het gaatje te laten komen. Uh, bij wijze van spreken je loopt langs het strand en je loopt zo dat je voeten, net, je schoenen net niet nat worden. Mm. En nou ja, laat ik zeggen, dat is tot dusver is dat, ja, gelukt. Gelukt is een, groot, een erg groot en positief woord. We zijn net niet, net niet nat gegaan. Maar dat, dat blijft dus in die zin blijft het nog, ja. nog spannend. Maar du moment dat het echt dreigt te gaan. Dan, kom, dan, dan wordt de actie ook weer ingezet. Er is nog een kans dat er nog een heel raar uh, bijeffectje aan zit. aan deze. de graagte waarmee die, dit aantal banken deze lening gesloten heeft. Het geeft want, meer dan 500 banken hè, die dat ja. gedaan ja. hebben. Maar een hele hoop banken dus niet. En die kijken ja. daarnaar. en die maken ook deel uit van dat stelsel. Want die zeggen: hé. Het zijn vooral de perifere banken de, geweest. De, ja, precies. De, de, de, de, de gewoon wat minder, de minder grote spelers. En nee, nee, ik bedoel mee. vooral nee. banken uit Italië, ja. Spanje. Ja, Okay, portugal perifere, Holland, daar komt het vandaan. Dus, ja, ja. dus de rest van de financiële wereld zegt... Hey, als ze dat zo hard nodig hebben, die leningen... dan zal het niet goed met ze gaan. Dus dat kan ze weer nou, Ja, maar, maar het zijn er 526 volgens mij geweest. Dat is ja. toch wel erg ja, heel veel, veel banken. Ja. En dat betekent dus dat je... want dat is altijd wat er gebeurt op het moment... dat er zo'n gratis loket met gratis geld opengaat. Ja. De eerste die daar in de rij staan... dat zijn over het algemeen genomen de zwakste banken. Mm -hmm. ja. En dan, dan word je dus afgeschoten in de, op de interbankaire ja. markt. Okay, uh, maar 500... het zijn er nu zoveel... Dat dat, ja. dat, dat gevaar is bijna over. Mag ik nog op iets anders wijzen? Want nou. aan de ene kant wat we nu zien is dat um, in feite alles wat er nu gedaan wordt is om tegemoet te komen aan de wensen van de belegger. Degene die de overheidsobligaties moet kopen. En ik ben uh, bang of ik vermoed dat dat dus inderdaad gaat werken en dat we dus de komende maanden zullen zien dat Italië en Spanje inderdaad hun obligaties kunnen herfinancieren en dat dus de acute fase van de eurocrisis afgelopen is. Spanien, maar je vres... heeft het overigens deze week ook altijd weer tegen een ja, lagere rente. Zijn Absoluut. Die rente zijn aan het dalen. Maar ik vrees dat um, de belastingbetaler hier lucht van gaat krijgen. En in Duitsland is dat gaande. En uiteindelijk moet je natuurlijk niet denken dat dit gratis geld is. De ECB kan dit doen omdat er garanties van nationale centrale banken achter staan. En daar staan uiteindelijk garanties van staten achter. En staten zijn niets anders dan belastingbetalers. Dat klopt. Maar dus heeft de belastingbetaler vermoed... dan een andere keuze? Het is of kiezen voor een ineenstorting. Nee, maar wat je ziet is dat, en dat is volgens mij toch wat je eraf twee jaar toch moet constateren is mm -hmm. het einde van Europese integratie als een technocratisch eliteproject. En als de eurozoneleiders iets geleerd zouden moeten hebben, naar aanleiding van de afgelopen twee jaar, is dat het in de toekomst democratisch moet, of dat het anders niet gaat lukken. En hoe lastig dat ook is, dat betekent dus dat je met uh, andere uh, uh, combinaties van maatregelen moet komen, dat je met andere verhalen moet komen, en dat je je sterk bewust moet zijn van het feit dat de Europese integratie nooit meer een gedepolitiseerd onderwerp mm -hmm. zal zijn. Ja. Dat is natuurlijk wat, ook van begin af aan een wat misverstand van, wat geweest van het begin dat dat. Precies. Wat ja, dat? Heeft men wel moeten zo gespeeld, omdat als je het in de tijd aan de Europese kiezer had gevraagd, dat de Europese kiezer daar niet in meegegaan was. Maar nu wordt de Europese kiezer tamelijk hardhandig uh, geconfronteerd met het feit dat de wereld zo niet in elkaar zit. Maar als je dat lijstje net opgezond mm. wordt. dat zijn dus allemaal van die technocratische bubbeltermen ja. die ja, maar, rondzingen maar je... in het Brusselse. Maar, nee, maar, zo... maar dat geeft aan dat er een enorm disconnect is dat klopt. tussen de elite en het volk. Maar en daar zelfde... moet iets aan gedaan worden. Maar zo'nzelfde lijstje kun je bij wijze van spreken ook, ook maken als je gaat... Uh, ja, daar ook. Maar ook bij wijze van spreken omroep. als je gaat kijken naar de, uh, de verhouding tussen de de gemeentes in Nederland en de Rijksoverheid. Ja, provincies. Dat is dat, een heel dat... ander hoofdstuk. Ik wil namelijk, want de tijd schrijft voor, ik wil een onderwerp aansnijden. Absoluut even een van Europa, waar jij wat mee hebt, waar jij het graag over wil hebben. De nieuwe bijstandswet is erdoor. Het is gisteren gewoon gebeurd in Nederland? Ja. gisteren is dat Oeps. gebeurd. En uh, onder ik. andere is een heel belangrijk element. Uh, per gezin. In een gezin wordt niet gekeken wie verdient wat en wie heeft recht op wat. Nee, wordt bij elkaar geveegd een gezinsinkomen. Joop. Ja. Het, het houdt dus in dat bijvoorbeeld als een ouder van zeg even 53 in de bijstand zit. Dus een bijstandsuitkering heeft. Alleenstaande ouder bijvoorbeeld. En die heeft een kind van 18 of 20. wat in de supermarkt vakken gaat vullen. en een paar honderd euro in de maand zou verdienen. dan wordt er die paar honderd euro in de maand gekort op die uitkering van die ouder. Mm -hmm. Dus dan nou ja, ik zeggen, zegt de overheid: van Goh, dat doet u maar lekker bij elkaar. Dat betekent dus dat uh, ouders en kinderen op deze manier van elkaar afhankelijk worden. Nou is, laat ik zeggen vrijwillige solidariteit komt in heel veel huishoudens, heel veel gezinnen voor en is vast een hele mooie zaak. Maar dit heeft als consequentie dat we spreken jongeren niet meer, als het over jongeren gaat, niet meer kunnen sparen. Je kweekt een onafhankelijkheid die je niet zou moeten willen kweken. Een afhankelijkheid. Een, sorry, een ja. afhankelijkheid. En, en, en oneigenlijke effecten dat mensen net doen alsof ze elders gaan, gaan wonen. En dan krijgen we weer het controleren van tandenborstels enzovoort. Dat, het werkt fraude in de hand? Dat werkt dat absoluut ja. fraude in de hand, maar het nou ja, het is dus ook. Uh, het, het werkt bij wijze van spreken ook uh, bijna erfelijkheid van armoede in de hand. Wie, wie zijn degenen die uh, langdurig op een bijstandsuitkering zijn aangewezen? Dat zijn toch veel vaker laagopgeleide opgeleide mensen uit wat we dan uh, in het algemeen de lage sociale klasse noemen. Juist die ki de kinderen uit die groeperingen zou je willen dat die uh, bijvoorbeeld als ze eerst geld gaan verdienen, mm -hmm. dat ze ook wat gaan sparen. om bijvoorbeeld T.C.T. Uh, zelf een huis te kunnen kopen. Mm -hmm. Door nu ze dat gaan geld te laten besteden voor uh, het brood en de halvarine voor het hele huisgezin, komen die kinderen daar dus niet meer aan toe en worden ze eigenlijk al vanaf hun achttiende op een achterstand gezet. Ewald, als, uh, uh, heeft het jou verbaasd dat die wet eigenlijk min of meer, dat is even geplutteld door het CDA, maar ook snel weer uh, ingetrokken, er zo makkelijk doorkomt terwijl het om een vrij essentiële verandering gaat? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen, en wellicht uh, steekt dat een beetje schril af... bij mijn enorme inzet als het gaat om het eurodebat, dat ik dit uh, voor een deel gemist heb. Mm -hmm. Ik heb het wel in de krant zien staan, uh, maar ik ben daar niet uh, enorm over uh, Maar op als je het principe heeft. zo uitgelegd wordt... Nee, hoe je wat hoop, ik me vraag het... is wat nou precies de motieven zijn geweest om dit te doen? Nou, dat vraag je dus af. Wat, wat... Het zal wel een bezuinigingsmotief de zijn gewet. Ja, en laat ik zeggen hoeveel de wits... levert het dan op? Nou, dat levert dat het, het, het, levert, het levert op macroniveau niet zoveel op. Maar het is natuurlijk de huishoudens die je treft... Daar, daar geeft het een enorme klap naar beneden. Nee, de, de, de argumentatie van, uh, van de bewindspersonen van sociale zaken die <laughs> zeggen van ja, maar die ouders die moeten ook niet uh, zitten wachten op die 200 euro van, die, uh, van, van dat kind uh, wat, wat het inbrengt. Nee, die moeten aan de slag. Maar als je kijkt dat ouders van kinderen van, uh, van 18 of 20 nou ja, die zijn zo rond 50. Uh, bedoel, je zult maar bij dat Zeefse metaalbedrijf van de week uh, ontslag aangezegd gekregen hebben. Bedoel, 53 voor die mensen. Nou, een hele Boel, gaan daar niet meer van aan het werk komen. Ik bedoel, nee. die krijgen een paar jaar krijgen ze werkloosheidsuitkering. En dan zitten ze dus in de bijstand. Er zit er daar... ook niet achter dat ze die kinderen stimuleren om dan ook het huis uit te gaan. Wat ze misschien niet doen, want dan laten ze hun ouders zitten. Of een nou, ik ouder. geloof niet dat dat kabinetsbeleid is. En dan zou ik nog niet eens weten van welke van de coalitiepartijen dit nou beleid zou zijn. Bedoel, het, is geen, het is in ieder geval geen, uh, niet wat je denkt, gezinsbeleid, waar het CDA zich altijd sterk voor gemaakt heeft. Nee, maar zit daar niks van gezinsbeleid het... het... nee, achter dan? Nee, nee. Ja. Hey, weet je, wat je, wat je... Het is natuurlijk toch uh, uiteindelijk, um, met, want dat zien we dus, hè, weten we ook uit SCP-cijfers, dat de armoede is in de loop der decennia verschoven van de oude vandaag naar de, de bijstandsmoeder. Um, en daar zit natuurlijk vaak een geschiedenis van ja. bijstandsafhankelijkheid achter... die eigenlijk al begint op het moment dat er kinderen gekregen worden. En eigenlijk moet je er natuurlijk gewoon kijken naar ook de hele onderwijskolom... Uh, waarin in eerste instantie uh, kinderopvang toch vrij weinig beschikbaar was... waardoor uh, het, uh, de prikkel om daadwerkelijk te gaan werken gering was. Dan heb je daarna uh, basisschool waarin uh, scholen schooltijden eindigen om drie uur. En daar zit natuurlijk eigenlijk de kern van het probleem... Ik deel, ja. kabinetsopvatting, dat je ervoor moet zorgen dat mensen zoveel mogelijk economisch zelfstandig zijn. Maar daar zal, jij, daar zal jij het ook niet mee ondernemen. En daar dan ik ook mee. zal je waarschijnlijk ook de mening delen dat dan de voorwaarden daarvoor Precies, ook wel, die moeten gecreëerd worden. Allerlei, Absoluut, dingen, ja, allerlei dingen op het terrein van uh, mensen helpen met weer een nieuwe baanzoek op, de, in termen van de UWV, de gemeente, bedoel daar wordt ook op bezuinigd. Bedoel, en dus juist de mensen die het moeilijkst aan de slag kunnen komen, die krijgen daar heen. eigenlijk niet of nauwelijks meer ondersteuning bij. En dat betekent dus dat je een situatie creëert waar mensen op eigen kracht eigenlijk niet meer uit gaan komen. En dat zijn dus mensen die geen fijne kerst gaan hebben. Goed. Is nou, dat alweer afgelopen. Met deze vrolijke boodschap. en met de ellendige boodschap. dat dit ook alweer afgelopen is. Lucella Billard van Hartelijk bedankt. En Joop Schippers ook hartelijk bedankt. Lucella. Goedemiddag. Ja, we glijden qua nieuws toch langzaam de kerstluut in. Gelukkig zou je bijna zeggen. hebben we Ajax AZ nog om over na te praten. De politiek doet dat ook uh, volledig. Hufters en maloten horen niet op het veld thuis. Hoorden wij minister Opstelte vanmiddag zeggen. De politiek discussieert over de voetbalwet. Nu blijkt dat de losgebroken toeschouwers. stadionverbod. Had. Gaan we het over hebben na half vijf en dan ook een gesprek met Hans van Breukelen die ook een keer zo'n ervaring had. Aha. Eerst het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De Duitse president Christian Wolff heeft excuus aangeboden over zijn gebrek aan openheid over een lening die hij kreeg via een bevriende zakenpartner. Wolf zegt dat hij niet heeft beseft hoe irritant het publiek zulke financiële regelingen vindt. Hij treedt niet af wegens de affaire met privé-transacties en er wordt ook geen vervolging ingesteld. Staatssecretaris Wekers vindt dat er niks mis is met het CDA-plan om mensen te stimuleren hun hypotheekschuld sneller af te lossen. De oppositie omarmt het plan waardoor er een Kamermeerderheid voor is. Wekers werkt aan een brief over alle onderzoeken naar de hypotheekrenteaftrek en daarin neemt hij het CDA-plan mee. De oprichter van verslavingskliniek Addiction Care in Veldhoven moet de cel in. In augustus was hij onder invloed van drank en drugs met zijn auto ingereden op een vol terras. Hij krijgt acht maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, voor poging tot zware mishandeling. En Turkije roept zijn ambassadeur terug uit Frankrijk. Aanleiding is een stemming in het Franse parlement. De parlementariërs namen een wet aan waarin het ontkennen van de Armeense genocide begin vorige eeuw strafbaar wordt gesteld. De Turken zeggen dat er van genocide op de Armeniërs geen sprake was. Dat zijn de hoofdpunten. Ah, bij verkeersinformatie. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op donderdagmiddag. Rond de vier grote steden staan wel een paar bescheiden files... Des te meer vallen de files op die lang zijn. Dat zijn die op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... daar staat door de langlopende werkzaamheden bij Hoogmade 7 kilometer. En bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20... van Gouda naar Rotterdam. Tussen Knopend Gouwen en Terprechtse plein, 10 kilometer file, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Hoe controleer ik of mijn buitenlandse inkopen... volgens afspraak geleverd worden?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 Mooi klokje. Hé, hey, een King-logo? Ja, dat heb ik gekregen van King Business Software. Daar werk ik zelf mee en ik was zo tevreden, nu werkt mijn buurman er ook mee. Dus jij bent heel tevreden over King? Ja, en als ik jou ook kan overhalen naar King, krijg ik nog iets leuks. Misschien wel een dinertje voor twee. Nou, laat ik eerst zelf maar eens kijken of King wat voor mij is. Kijk dan op king.eu. Daar vind je alle informatie. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt en van welke bijwerkingen graag. Dus ik ben blij dat ik zelf mag kiezen van mijn zorgverzekeraar.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 NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdiek. Goedemiddag. Rood of geen rood? Dat is de vraag deze middag. AZ-doelman Esteban kreeg de rode kaart nadat hij gisteravond bij Ajax letterlijk een voetbalsupporter van zich afschopte. Die had hem op het veld belaagd. De KNVB komt elk moment met een reactie. Het incident in de arena is het gesprek van de dag bij de koffieautomaat hier, zeker, en ook in de sociale media. We zetten die virtuele commotie op een rij. En we praten ook straks met oud-doelman Hans van Breukelen, die ooit hardhandig een fan van het veld afkieperde. België is na al die tijd zonder regering bezig met een inhaalrace. Op het gebied van pensioenen bijvoorbeeld. Het kabinet verhoogt de leeftijd waarop je eerder kunt stoppen met werken. Van 60 naar 62 jaar. Het leidde tot een massale staking in de publieke sector. Gansen en vliegtuigen. We hebben vaak gezien dat dat niet goed gaat samen. En omdat steeds meer ganzen, steeds meer vliegtuigen hinderen... wil de overheid de vogels gaan vergassen. Dus toestemming moet komen uit Brussel. Maar de Tweede Kamer is ook nog niet akkoord. Dit en nog veel meer in het Radio 1 Journaal. Tot half zeven vanavond. De wedstrijd Ajax-AZ van gisteravond heeft een behoorlijke nasleep vandaag. Zo werd bekend dat de man die AZ-doelman Esteban aanviel... een stadionverbod had. En toch is hij binnengekomen. Voor Jeroen Slop, de financieel directeur van Ajax... aanleiding om te pleiten voor een aanscherping van de voetbalwet. Hij wil dat supporters met een stadionverbod zich moeten melden. Zolang er geen meldingsplicht is... Waarbij dit soort sujetten zich uh, tijdens een voetbalwedstrijd op het politiebureau moeten melden. Ja, dan uh, blijven de mazen bestaan. En is het heel moeilijk, ook al doe je er alles aan, om uh, de, ja, deze man te weren. Ja, de mazen in de wet. We praten verder met Kamerlid Hero Brinkman van de PVV. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft vorige maand gepleit de voetbalwet aan te scherpen. Um, zou je die kunnen aanscherpen, wat u betreft, met zo'n meldingsplicht voor mensen die een stadionverbod hebben? Ja, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo'n heel groot voorstander van. Maar laten we even vooropstellen, als iemand een stadionverbod heeft... hoe is het dan mogelijk dat hij toch langs die supposter komt? Ik bedoel, ik kan me toch uh, niet voorstellen dat uh, bijvoorbeeld Ajax... geen fotootjes heeft gemaakt van al hun uh, stadionverboden... en dat die supposters die daar bij de ingangen staan... die mensen gewoon van gezicht kennen. Nou, er wordt um, steekproefgewijs voor dat gedeelte van het stadion... een uh, controle uitgevoerd. Vindt u dat dat niet steekproefgewijs maar gewoon bij iedereen moet gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Dat is steeksproefgewijs. Ik bedoel, zij zijn verantwoordelijk voor een stadionverboden. Het is hun stadion. Zij verbieden een bepaald individu om daar binnen te komen. Zeer terecht. Dat vind ik hartstikke goed. Uh, dan is het toch te gek voor woorden dat ze vervolgens naar de overheid wijzen. Op het moment dat iemand toch, stie toch stiekem probeert binnen te komen. Ik denk dat Ajax misschien, uh, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar het zullen er geen tientallen uh, stadionverboden zijn die ze hebben uitgedeeld. Uh, nou, dan lijkt het mij dat als je tien fotootjes hebt van individuen, dat die supposter daar gewoon de vol continu mee naar hand lopen. En op het moment dat iemand binnen probeert te dringen die op dat fotootje lijkt, wordt die eruit gepikt. En uh, Geen kaartjes meer via via kunnen verkopen misschien, zoals nu uh, clubhouders vrije kaarten konden kopen voor deze wedstrijd. Nou, dat is een heel erg durende discussie. Uh, dat, dat, dat hadden we al veel langer kunnen regelen. Maar daar zijn de clubs gewoon niet blij mee. Want dat gaat een in kennelijk inkomsten uh, kosten. Uh, kijk, uh, uh, uh, het is altijd hetzelfde liedje. De clubs zijn over het algemeen niet echt welwillend om, uh, om hier uh, überhaupt enige, uh, uh, enige uh, uh, vermogen in te steken. Uh, en op het moment dat het misgaat, dan moet de overheid maar weer bijspringen. En moet, moet de overheid nader optreden of, of meer controleren. Nou, ik, uh, ik ben daar geen voorstander van. Ik, zie, ik, ik zou het niet prettig vinden als wij straks in Nederland 400, 500 uh, stadionverboden hebben... en de politie vervolgens weer opgezadeld wordt met 400, 500 controles van mensen... die een paar uur op een politiebureau moeten blijven wachten. Er zijn, uh, zijn geen kinderspeelplaats. Uh, uh, ik, uh, ja, ik zie dat gewoon niet zitten. Nee, want dat is wat u erop tegen heeft. Het zou te veel tijd van de politie kosten. Ja, uh, terwijl, terwijl, uh, laten we wel zijn, uh, dit, dit is een prachtig mooi voorbeeld waarin in mijn beleving uh, Ajax gewoon heel erg makkelijk die man had moeten leren. Namelijk, het is een eigen stadionverboord. Dus uh, op het moment dat hij uh, in hun eigen stadion probeert te komen, hmm. kun je hem eruit pikken, kun je hem uh, uh, de uitgang uh, uitschoppen. Ja, zeg nog, nog even, ja, over schoppen gesproken, uh, uh, naar die gebeurtenis van gisteravond. Hoe beoordeelt u de reactie van de keeper? Ja, ik ben... Ik vind dat als jurist, maar ook als Kamerlid, erg moeilijk om, uh, om dat te beoordelen. Omdat het nu ook al bij, uh, de, natuurlijk bij de KNVB ligt. Ik ook niet weet of daar nog uh, überhaupt strafrechtelijk aangiftes gedaan worden onderling. Um, uh, ik vind het erg moeilijk. Ik moet wel zeggen, uh, ik, uh, um, als je wordt aangevallen en iemand valt... dan weet je niet of die persoon gaat opstaan en vervolgens weer opnieuw een aanval tegen je richt. Dus ik moet wel zeggen, ik weet niet... Of ik anders had gereageerd op het moment dat ik, uh, ik daar uh, keeper van AZ was geweest. Goed, en u bent blij dat u daar niet over hoeft te oordelen als ik het zo hoor. Ik, ma ik mag daar als volksvertegenwoordiger niet zomaar over oordelen. Keurig, meneer Brinkman van de PVV. Dank voor uw reactie en ik wens u een goede middag. Graag gedaan. Dag. Dan gaan we door naar Hans van Breukelen. Goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig doelman uit uh, een lang verleden. Uh, wat dacht u toen u de beelden zag van gisteravond? Hij had hem harder moeten raken. Pardon? Je, hebt, uh, je hoort me toch? Die, die keeper had die vindt, iets harder mogen raken, wat mij betreft. Dat was mijn eerste reactie. Daar vraag je naar, dus dan krijg je hem toch? En waarom zegt u dat? Nou, heel simpel. Uh, als, als Esteban niet op tijd uh, op, opzij gestapt was... dan had ik wel willen zien hoe hij uh, geraakt geweest zou zijn. En als mensen be niet begrijpen dat op het moment dat je met een wedstrijd bezig bent... dat de adrenaline tot over je oren zit... dan nota bene onverwacht vanuit hun rug aangevallen wordt, dan begrijp ik dat je uh, op dat moment jezelf uh, optimaal tracht te uh, verdedigen. Ja. En als dan zo'n mafketel dat doet, dan vind ik logisch dat hij uit nood weer even duidelijk maakt dat hij, uh, het FEN daar helemaal niets te maken heeft. En dat geldt ook voor het moment dat deze man op de grond ligt en hij de keuze heeft tussen wat u zegt, uh, nog een ja, keer schoppen je, of weglopen? Dat hoor, ik, dat hoor ik dus de hele dag al, Tim, hè. Dat is allemaal, sorry dat ik het zo zeg, dat is rationeel geneuzel. Op het moment dat mensen onder spanning staan en de adrenaline is in het spel... dan is het, vind ik, heel logisch dat men zo reageert. Ik weet niet of jij het wel eens gehad hebt dat je bedreigd bent of dat je wellicht aangevallen bent in een stad... of dat je wellicht een keer een inbreker in huis gehad hebt... dan doe je ook dingen die je daarna rationeel wellicht zou zeggen... had ik dit of dit moeten doen. Je ja, spreekt natuurlijk dat... vanuit uw ervaring als voormalig profvoetballer onder de lat. Hoe is het om als keeper van de tegenpartij in een stadion onder de lat te staan bij een beladen wedstrijd? Ja, je, je praat een beetje om mijn verhaal heen... omdat eh, buiten het feit dat ik je dat wel kan vertellen... tracht ik eerst eens begrip te brengen voor mensen die zo makkelijk nu zeggen... ja, maar als iemand op de grond ligt en hij wordt gewoon in de rug keihard aangevallen... laten we nou eerst eens even begrip opbrengen voor die keeper. Want dat gaat allemaal even te gemakkelijk van dat irrationeel. Dus laten we dat even eh, eerst even duidelijk krijgen. Want die jongen die krijgt terecht de rode kaart, want dat staat in de spelregels. Maar ik hoop ook dat we zo reëel met elkaar zijn... Dat die kaart gewoon geseponeerd wordt. Als we even terug gaan, ik probeer toch een beetje in het perspectief vanuit de keeper te praten, waar, waar u natuurlijk over spreekt. U hebt zelf ook wel zoiets meegemaakt in 1984, toen PSV ja, tegen dat Atletico Madrid speelde. Ik ging iets anders. Toen uh, trachtte ik een, een collega van mij te beschermen, die een, uh, een, een Atletico-fan Die was over, uh, tijdens de wedstrijd over het hek ge geklommen. En die had uh, vrij slecht. Uh, ...zin en een, een stormde richting Michel Valken... ...en die stond met het gezicht naar mij toe... ...omdat ik een doeltrap stond te nemen. Ik zag dat gebeuren en toen rende ik in mijn kool uit... ...en toen heb ik hem inderdaad een, een, een behoorlijke schop verkocht. En toen ik ook, uh, kreeg ik ook een rode kaart... ...vond ik op dat moment, mag je ook weten... ...voor mij heel onrechtvaardig... ...omdat ik gewoon vind, een fan die hoort niet op het veld te staan... ...laat staan dat hij een collega of een keeper aanvalt... Dus daar reageerde ik op. Nou, ik kreeg een rode kaart. Prima. Uh, vond het nogmaals onterecht. Later blijkt, dat zijn de regels. Het, het was vervelende toen ik nog het veld af moest. Want toen kwamen er een paar honderd uh, Spaanse supporters... die uh, dat duidelijk even lieten blijken... dat ik uh, in feite met mijn handen van uh, een collega had moeten afblijven. Als ik nu Ajax-supporters hoor... Ja, die ook heel nadelig uh, uh, ja, uh, behandeld zijn in feite, want die konden een half uur naar huis. Hun ploeg, uh, wat het gebeurt. Je zal spelen van Ajax of trainer zijn van Ajax. Hè. Uh, dan doe je er alles aan om sportief gezien een wedstrijd. En dan zo'n mafketel, die, uh, die gooit uh, uh, roet in het eten. Goed, u schetst ook... het beeld vanuit de ratio, vanuit de emotie. Als u kijkt naar de situatie gisteravond in de Amsterdam Arena. Wat had Ajax kunnen of moeten doen om dit te voorkomen? Ja, ik hoorde net Elko Brinkman bij jullie. Ja, Brinkman. Ja, voor Hero. Nou, allemaal goed. Uh, ja, dat is zo. Je hebt gelijk. Elko is een ander. Excuses daarvoor. Uh... Dan denk ik van, hoe lang is het geleden dat die meneer in een stadion geweest is? Hoe wil je nou 50.000 mensen daadwerkelijk controleren om te zien of dat hij een stadionverbod heeft of niet? Nou zou het de verantwoordelijkheid van de club moeten zijn? Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de club. Dus wat kan de club als het is, eigen dan het is, doen? Het is ook, ja, maar dat is ook allemaal heel makkelijk te zeggen. Maar ga het maar in de praktijk doen. Iedere, zo zegt hij letterlijk, iedere steward, iedere suppost moet eigenlijk een lijst hebben van namen of foto's hebben van mensen die binnen kunnen. Ik weet niet of meneer Brinkman weet hoeveel ingangen er in de arena zijn. Maar dat betekent dus dat uh, wellicht uh, de verschillende supporters honderden uh, uh, foto's in gedachten moeten hebben. Want het is natuurlijk niet zo dat je, als je stadion verbodt, uh, dan iedere keer dezelfde ingang neemt. Dus ja, ik, ik begrijp dan zo'n opmerking niet. Nogmaals, het is de verantwoordelijkheid van de club. Daar zal Ajax ook niet voor weglopen. Dat heb ik ook wel van Slop uh, begrepen. Gisteren Jeroen Slop, die uh, als voortvoerder daar zat. Maar uh, ik zeg dan altijd maar. Je zal maar bij een hockeyclub zitten of uh, in, een, uh, in een schouwburg. En dat soort idioten komen bij jou de zaal of het, uh, of het veld op. Ja, Wat moet er met Esteban gebeuren? Vrijgesproken, uiteraard. <laughs> uiteraard. Ja. Hans Verbreukeler, van Maag Doeman. Hartelijk dank voor deze toelichting. Het was mij een genoegen Tim. Dank je wel. Eens gelijks. Of het nu goed gaat of slecht. Spanjaarden hebben weer voor miljarden euro's kerstloten gekocht. Op zoek naar een droom. Op zoek naar de files op de Nederlandse wegen. Wijnand Zwaar bij de ANWB. Nou, de rijen achter de kassa en de supermarkt... leveren meer vertraging op dan de files op de weg. Want uh, het is een hele bescheiden avondspits. 13 files maar. Ja, des te meer vallen de twee files op die wel vrij lang zijn. En die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij hoogmaat 5 kilometer. En de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Rotterdam Prins Alexander 7 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. De komst van een tweede kerncentrale in Borselen lijkt echt ver weg. Grote voorvechter van de centrale was energiebedrijf Delta... maar dat ziet voor zichzelf geen leidende rol meer om dat project te trekken. Bovendien stapt... De topman Peter Boerma op vanwege de tegenslagen. die er waren bij de ontwikkeling van die tweede kerncentrale. Dit werd bekend op een aandeelhoudersvergadering van Delta in Middelburg. en daar was ook verslaggever Trudy van Rijswijk bij. Oh, wat fijn, het is toeraad op duurzaam groene stroom. Ja. Een kleine 75 actievoerders voor de deur van Delta die willen niet dat er een tweede kerncentrale wordt gebouwd. Het zijn mensen van GroenLinks, uh, Antoomkernenergie, nee. Borsten de Twee, bedankt. Dat soort uh, groepen die hier al een hele tijd actief zijn... om te proberen om die tweede kerncentrale tegen te houden. Intussen is er binnen een algemene aandeelhoudersvergadering... voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Daan van Doorn... Meneer Van Doorn, ik hoorde u zeggen, uh, we gaan een vernieuwde aanpak doen en uh, we zien af van onze leidende rol, Delta. Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, Het is evident dat uh, Delta een dergelijk project is in eentje niet kan trekken. Um, we hebben even gedacht in die voorfase dat wel te kunnen en we hebben een na een goede analyse zijn we tot het slot gekomen dat het beste is... dat we van meet af aan aan de slag gaan met een goede strategische partner... en dat gezamenlijk dan optrekken waarin wij een faciliterende rol hebben. Want uiteindelijk zal het eindplaatje zijn dat Delta in de minderheid... mee zal gaan doen in de nieuwe kerncentrale. Maar als je een, nu op dit ogenblik een passende partner, een investeerder wilt vinden... Dan wens ik u veel succes, want dat gaat niet best. Het, het investeringsklimaat in Europa vandaag de dag, dat weten we maar al te goed, is niet gunstig. Daarbij komt ook nog een tweede factor dat als gevolg van een overcapaciteit op korte termijn... dat de marges bij de energiebedrijven onder druk komen te staan de komende twee jaar. Maar ja, dit is een investering op langere termijn waar je nu de voorbereidingen voor moet nemen... En er zijn nog steeds, naar mijn vaste overtuiging... zijn er de strategische partners die wel verder kijken... als alleen de komende twee, drie jaar. Want dit is een traject dat je moet oordelen... over hoe ziet de wereld eruit rond 2020. Mm -hmm. En sinds wanneer kunt u de toekomst voorspellen? Ja, toekomst voorspellen, als ik dat zou kunnen, stond ik hier niet. Maar het is wel zo dat als je de analyses goed maakt... dan zal er een tekort gaan komen op basis van capaciteit om naar bij die periode. En de wereld draait door, de economie draait door... de huishoudens die vragen steeds meer energie. Dus uh, wij schatten in dat het lange termijn perspectief uh, nog steeds een hele goede is. Toch dacht ik toen ik het hoorde... Die tweede kerncentrale is verder weg dan ooit. Ja, kijk, dat kan. Want zekerheid hebben we niet. En daarom hebben we nu ook een rustpauze ingelast. We gaan gewoon door in de voorbereidingen. Maar het komende half jaar is cruciaal om te kunnen bepalen of wat op middellange termijn je door kunt gaan met uh, zeg maar de voorbereidingen van een uh, tweede kerncentrale. Dus het is niet zonder uh, meer dat men kan zeggen het gaat goedkeet goed, goed door. Nee, dat zullen we over een half jaar weten. En ik heb in de vergadering ook gezegd: we moeten eerst het net nog eens even ophalen, om eens te kijken van hoe het er allemaal uitziet. En dan gefundeerd oordelen. En dat is op dit moment te vroeg. Afstand, afstand, afstand, afstand. Dat ging over de aandeelhoudersvergadering bij Delta. Trudy van Rijswijk was daar in Middelburg. Ganzen in de buurt van vliegvelden, die vormen een steeds groter gevaar. Staatssecretaris Atsma maakte onlangs bekend dat hij ganzen daarom wil vergassen. Hij heeft Brussel toestemming gevraagd en hij verwacht dat die er wel komt. Alleen de Tweede Kamer zit nog vol met vragen, zag Barbara Terlinge tijdens een kamerdebat hierover. Er zijn nogal veel ganzen in ons land. Dat het aantal ganzen, zowel de overzomerende als de overwinterende ganzen, is mega toegenomen. En die zorgen voor problemen. Vorig jaar 270, 280 aanvaringen. Nu zitten we al begin december op 316 aanvaringen. En daarom heeft ATSMA aan Brussel gevraagd of er voor gebieden waar het luchtverkeer in gevaar komt, toestemming kan komen om de dieren te vergassen. Geheel tegen het zere been van fracties als de PVV. Dieren zijn dieren en wij hebben daar een grote verantwoording te dragen. En de Partij voor de Dieren. Maar heeft de staatssecretaris ook uh, uh, kennis over het feit... dat die vergassing zeer diervijandig is? Dat het wat tot een minuut duurt voordat zo'n gans uh, zijn bewustzijn verliest? Dion Graus van de PVV onthulde in het debat ook... dat hij wel een heel ongebruikelijk uitstapje had gemaakt... om de staatssecretaris te overtuigen. Ik ben onlangs... Uh, en dat was ook nog een beetje geel onverwacht... dat ik in de achtertuin van staatssecretaris Atsma terechtkwam. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben gaan kijken... omdat hem toch vaak wordt verweten dat hij die dieronvriendelijk is... en ik ben gaan kijken hoe hij zijn kippen houdt. Ik heb zelden gezien dat kippen zo netjes gehouden werden. Met vrije uitloop, met beschutting, tjk, en, als, dus, en dan hoop ik ook, nu vertrouw ik er ook erop... dat hij zeker ook met die dieren die niet van hem zijn... ook zo fatsoenlijk zal omgaan. Zowel staatssecretaris Atsma als Bleker gruwen ook bij het idee... van het afschieten en vergassen, maar denken wel dat het uiteindelijk nodig is. Ze beloofde wel eerst nog meer te gaan onderzoeken. Zo wil de PVV graag dat er beter naar de vogelbescherming geluisterd wordt. Ik wil dat er een apart gesprek komt met de staatssecretaris... en de staatssecretaris Sun en een dodingsexpert. Staatssecretaris Bleker zegt er dat toe... en zal de Kamer in februari informeren over de uitkomsten. En na een informele toezegging aan Dion Graus... Ik zal, eh, zodra de kippen weer aan de leg zijn, voorzitter... zal ik zorgen dat hij eh, verse eieren krijgt. Liet Atsma weten dat hij er uiteindelijk toch van uitgaat... dat het vergassen van ganzen onontkoombaar is. Op grond van de urgentie mogen we uh, ontheffing aanvragen en die ontheffingsaanvraag... die is in de richting van Brussel gegaan en die moet je dus onderbouwen. En ik denk dat de cijfers die wij hebben, en ik heb een aantal cijfers genoemd... en een aantal uh, rapporten bijvoorbeeld naar aanleiding van het Air Maroc-onderzoek... Uh, ben ik ervan overtuigd dat vanuit Europa ook uh, wordt meegewerkt... om dit uh, als een van de sporen uh, te gaan bewandelen om het probleem op te lossen. Staatssecretaris Atma was dat. Dan is het tijd voor het weer, zo'n 9 minuten voor vijf. Willemijn Hoeberg, goedemiddag. Hoi. Het is vrij zacht. Um, en dat blijft het ook nog even. Dat is nog steeds de verwachting. Ja, dat is zeker nog steeds de verwachting. En het is echt heel erg vrij heel erg zacht. Zeker als je het vergelijkt met vorig jaar, want toen lag de temperatuur overdag, zelfs rond het vriespunt. S'nachts uh, een paar graden eronder. Maar dat hebben we de komende dagen echt niet. En sterker nog, eigenlijk lijkt de aankomende 24 uur de dag en de nachttemperatuur behoorlijk op elkaar. En morgen kan het wel hard gaan waaien. Ja, klopt. We krijgen te maken met een regenstoring. Pas later op de dag, hoor. En, uh, einde van de middag tegen de avond. Die komt dan vanuit het westen aanzetten. En dan gaat de wind echt flink toenemen. Aanzij is stormachtig, met ook kans op zware windstoten. In het binnenland zullen we daar wat minder van, werk, van merken qua wind. Maar wel van de regen. En dan gaat het wel echt even regenen. En is, is de kerst is dan de rust weer een klein beetje weergekeerd? Ja, absoluut. We gaan eigenlijk hele rustige kerst tegemoet. Wel bewolkt. Heel een beetje zon, maar op de meeste plaatsen gewoon droog. En dus nog steeds zacht, ook s'nachts. Willemijn Hubert, dank je wel. Economische crisis of niet, de Spanjaarden geven ook dit jaar weer massaal geld uit aan de traditionele kerstloterij El Gordo. Er is voor miljarden euro's aan loten verkocht. Veel Spanjaarden stonden urenlang in de rij om een lot te bemachtigen. Rob Zoutberg in Madrid, jij ook? Ja. Een beetje teleurgesteld hier in mijn handen met mijn lot... waarop geen prijs is gevallen. Uh, maar daar stond ik vorige week in de binnenstad van Madrid... waar mensen toch echt drie uur in de rij stonden... om een lot voor die kerstloterij in te slaan. En waar het in Madrid gebeurt, daar gebeurt het gewoon in het hele land. Het is een... Ja, het is een verhaal wat we bijna ieder jaar vertellen... maar ieder jaar valt je mond er weer van open. Uh, ik denk dat na het voetbal is dit toch het grootste sociale verschijnsel... wat dit land kent. Deze enorme uh, kerstloterij. Je moet nagaan, Tim. Vandaag trad de nieuwe regering aan in Spanje. Al die ministers werden benoemd. Maar het was geen nieuws hier uh, in, op het televisiejournaal vanmiddag. Want er werd gewoon twintig minuten lang verteld over die kerstloterij. Het was opening en daarna ging het zo twintig minuten door. Alle plekken waar prijzen uh, zijn gevallen... En ja, ik woon nu een aantal jaren in Spanje. En je weet gewoon, de dag voor kerst word je wakker. En dan zet je de radio aan en dan hoor je het gezang van kinderen. Uh, zo gaat het hier uh, traditioneel. Ja, kinderen. Uh, het waren vroeger het weeskinderen, Nou, dat zijn het allemaal niet meer. Maar het zijn nog wel kinderen die daar lang op oefenen. En die trekken dan, je moet je voorstellen... Eén trommel links waar alle balletjes in zitten met de nummers die meedoen. En rechts een andere grote trommel die draait met alle prijzen die er uh, te vergeven zijn. Uh, en zo wordt er gezongen. En als dan het, het, het winnende nummer eenmaal getrokken is met daarbij uh, het, het bijbehorende uh, lotgetal... dan uh, krijgen die kinderen, uh, uh, sorry dat ik het zeg, een, bijna een klein uh, orgasme van blijdschap wordt er dan gezongen. En we kunnen daar nu even gaan luisteren wat er vanmorgen gebeurde toen de hoofdprijs getrokken werd. 4 millones Ahí va 500, Ahí va el gordo 68 1168 4 millones Zeg Rob, zo'n lot hè, wat die Spanjaarden kopen, hoe duur ja. is dat eigenlijk? Nou ja, als je het hele lot zou kopen, dan ben je 200 euro kwijt. Maar dat doen de meeste mensen niet. Hè. Net, als we, net als wij in Nederland, die mensen kopen een tiende lot. Hè. En zo'n tiende lot kost 20 euro per stuk. Maar let wel, hè, er zijn 180 series. En uh, de hoofdprijs valt trouwens op al die series. Het is altijd, altijd een beetje moeilijk uit te leggen. 180 series keer 4 miljoen de hoofdprijs. Dat betekent dat dus... 720 miljoen euro alleen al aan die hoofdprijs wordt uitgegeven. Maar ja, uh, uh, daarbij moet je dan meteen zeggen... dat de kans om iets te winnen ook wel heel erg klein is. Het werd door, uh, uitgerekend door een hoogleraar wiskunde hier vorige week. En die berekende dat de kans om maar iets te winnen... Hè, dat kan ook een heel klein prijsje zijn, is iets minder dan 5,5 uh, uh, procent. Dat is dus gewoon ja, een hele kleine kans. Speelt mee dat er dit jaar veel meer loten werden verkocht voor dezelfde prijzen... Dus de kans om iets te winnen eigenlijk ook kleiner was. Maar ja, het, het heeft de Spanjaarden er niet van afgehouden om weer massaal in te slaan. Ja, er zijn natuurlijk veel Spanjaarden die denken met die economische crisis kom maar door. Ja. Uh, doe mij maar een goed winnend lot. Als je ja. nou kijkt waar de prijzen zijn gevallen, is dat dan gebeurd bij mensen die het ook wel goed kunnen gebruiken? Ja, nee, je kan zeggen, dat is ook de, de, altijd wel de, de, de democratie, kan je zeggen, van die staatsloterij hier, want van die grote kerstloterij. Want het valt altijd in hele kleine, lijkt het in hele kleine dorpjes. Op, op, op uh, plekken die bijna vergeten zijn op de landkaart. En dat gebeurde vandaag ook. Het dorpje Granien. Ik had er nog nooit van gehoord. Het ligt 100 kilometer ten zuiden van de Frans-Spaanse grens. Daar wonen 1600 mensen. En die hadden dus allemaal datzelfde nummer ingekocht. Want zo gaat het, hè? want je moet je voorstellen. Iedereen koopt hetzelfde uh, nummer, want het zal maar zijn dat je buurman een ander nummer heeft waar dan de prijs op valt. Dus iedereen had datzelfde nummer. Dus al die mensen hebben uh, daar ook uh, die prijs gewonnen vandaag. En in dat ene dorpje, daar regelden het dus uh, vanmorgen 600 miljoen euro Zelf. die er verspreid wordt onder die 1600 inwoners. Maar 600 miljoen euro in dat dorpje, heel wat speljaren ook weer een illusiearmer op. Ja, nou ja, goed. De, de, het gaat om veel geld. Er gaat 2,5 miljard euro aan prijzen geld uit. Winnaar staat van tevoren ook wel bekend hoor. De overheid zelf, die 1, 1 miljard opstrijkt. Maar goed, ik zag de gezichten op straat en ik was niet de enige die uh, verloren had vandaag. En de overheid kan het gebruiken, zeker met zeker. deze nieuwe regering en de bezuinigingsplannen die zijn aangekondigd. Erop stouten vanuit Madrid, dankjewel. Zometeen na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Dan gaan wij verder op het nieuws van de KNVB. Het nieuws dat net binnenkomt, namelijk dat de aanklager betaald voetbal bekend heeft gemaakt... dat de rode kaart voor de doelman van AZ van gisteravond, Esteban, dat die rode kaart komt te vervallen. En dat doen ze nadat ze de beelden hebben gekeken en ook de ingediende verklaringen hebben gehoord en gelezen de scheidsrechter heeft gehandeld volgens de regels. Dat heeft hij allemaal prima gedaan. Desondanks, zegt de aanklager, vervalt die rode kaart. Nou, ik voorspel u na vijven meer daarover. Het was wat Hans van Breukelen hoopte, de oud-doelman... dat die rode kaart zou worden ingetrokken. Ook na vijven meer reacties vanuit de politiek. Minister Schippers keek gisteravond aan die wedstrijd... en spreekt daarover met Marcel Bril in Den Haag. Tot zo. Welke werkdag, BNN Today. Het is een gerenommeerd modeblad. Je kan gewoon niet komen met nigger bitch als vrij. S'avonds om half negen op Radio 1. Je moet het gewoon lekker een dagje van tevoren op je gemak doen. En je moet eigenlijk die eerste kerstdag helemaal niet meer in de keuken hoeven staan. Luister en kijk mee op radio1.nl. Nee, want dan nee, moet niet. je toch ook met je mooie jurkje en je make-up... moet je er gewoon leuke feestelijk uitzien en niet onder de koop. Radio 1, het nieuws van alle kanten.